Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Florida zet zich schrap voor weer een grote storm. Dit keer is het orkaan Milton die snel heftiger wordt. De storm is nu al een van de zwaarste categorieën. De Amerikaanse staat overweegt duizenden mensen te evacueren. Twee weken geleden raasde orkaan Helene al over het gebied, daarbij vielen 200 doden. Deze Amerikaanse verslaggever ziet nu nog veel schade, zoals glas, stoelen en zelfs matrassen op straat liggen. Je uh, you've got shattered glass in the streets and around the sidewalks. You've got ripped up floorboards. You have piles of chairs and mattresses. People are still getting past the last storm. En so all of that uh, ja, want die spullen kunnen straks opnieuw door de orkaan mee worden gesleurd. Morgenavond of woensdagavond komt orkaan Milton aan in Florida. Een Britse huisarts heeft bekend dat hij iemand wilde vermoorden met een neppe coronaprik... In plaats van een vaccin had de man er gif in gestopt. De arts kwam vermomd als verpleger op huisbezoek om iemand een spuitje te geven. En het slachtoffer kreeg meteen veel pijn, maar overleefde het wel. De rechtszaak tegen de Britse arts loopt nog. Het slachtoffer was de partner van de moeder van de verdachte. Die zou hij willen doden om te voorkomen dat hij haar huis zou erven. En dan een bijzonder protest tegen het gebrek aan woningen in Brabant. Daar slaapt Martin al twee weken in zijn auto... die hij pal voor het gemeentehuis van Asten heeft gezet. Sinds het vakantiepark van Peter Gillis, Prinsenmeer, is gesloten... heeft Martin geen woonplek meer. En dat doet zeer, vertelt hij. Ik sta dus uh, ingeschreven bij een paar wooncorporaties... die gewoon zeggen van, uh, ja, sorry meneer, we hebben u aangehoord... maar uh, uw verhaal is niet urgent genoeg. Van buiten ben je een grote, stevige persoon... maar van binnen ben je eigenlijk deels aan doodbloeden. Ja, zeker vier ex-bewoners van het vakantiepark zwerven nu rond. Martin hoopt dat de gemeente snel aandacht heeft voor zijn situatie. Dan nog het weer. Vanavond krijgen we steeds meer bewolking. En in de nacht trekken er vanuit het zuiden buien over. Morgen wordt een bewolkte dag met kans op een bui. En het wordt 18 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Welkom terug bij het tweede uur van deze september special van Play It Loud brand new. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingetuned, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt al wel een heel uur met nieuwe releases gemist. En uiteraard ook het interview met Sigfried van Dragony. Gelukkig staat er voor jullie nog het tweede uur te wachten met veel nieuwe muziek. De vaste luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elk uur een uitzending stevig begin met de uuropener. De uit Atlanta afkomstige heavy metal band werkte samen met Virginia's zwaargewichte Lamb of God. En op 12 september een nieuwe gezamenlijke single hebben uitgebracht getiteld Floods of Triton. Ik heb het natuurlijk over Mastodon. Het nummer werd opgenomen in Mastodons eigen West End Sound in Atlanta... en werd geproduceerd door Mastodon en Tyler Bates... die op zichzelf hoog aangeschreven stonden vanwege zijn scores voor Guardians of the Galaxy... John Wick, Maxine en meer. Het nieuwe nummer is uh, treffend getimed vlak na de co-headline arena tour van de bands... de ere van de twintigste verjaardag van hun klassieke albums Leviathan en Ashes of the Wake... waarbij de onuitwisbare invloed van die respectievelijke klassiekers wordt gesynthetiseerd... en tegelijkertijd hun blijvende relevantie als cruciale figuren in de zware muziekwereld wordt onderstreept. Eveneens op 12 september heeft de Deathcore outfit Whitechapel hun nieuwste single uh, Viscarole Ratch uitgebracht met hun nieuwe drummer Brandon Zeki... die voorheen bij Enterprise Earth drumde... Zanger Phil Bozeman zei het volgende over het nieuwe nummer. A visceral Ratch is een nummer dat fans van de Somatic Defilement... meteen zullen aanspreken. Het was een van de eerste nummers waarmee we in de kamer konden werken. Dit nummer kwam vooral aan, aan het licht... dankzij gitarist Zack Householder. Hij liet het ons zien en we zeiden allemaal meteen... ja, dat is het. Zach is berucht om zijn zeer donkere en horrorachtige sfeer. Dus dit album past perfect in zijn stuurhut. Het lied is verontrustend. Stel je voor dat je in een overlevingssituatie terechtkomt door verraadzuchtige gigantische demonen die je een keuze geven. Eet het afval van de demonen, eet elkaar op of verhonger. De twist is dat je tegen de mensen bent van wie je het meeste houdt. Het is een manier om degenen te vinden die echt slechte mensen zijn... om hun sect op te bouwen en te versterken. Het laat ook zien hoe vreselijk mensen werkelijk kunnen zijn... als puntje bij paaltje komt. kom aan de Na de deathcore van Whitechapel draaide ik het voor een Grammy-genomineerde vijftal. August Burns Red uit Lancaster, Pennsylvania. Met een op 13 september onafhankelijk op alle streaming-platforms verschenen een gloednieuwe single Exhumed. Het is weer een plak boze muziek voor gelukkige mensen zoals verwacht wordt van de... August Burn Red gelovigen. Exhumed gaat over het niet blijven stilstaan bij de negatieve. Het vermogen om te herstellen en erbij voor, er voorbij te komen en verder te gaan met je leven, legt de band uit. Het is een energiek nummer dat beïnvloed is door de hardcore roots waar we op uitkwamen. En slechts enkele dagen nadat de toekomst van de band in twijfel werd getrokken... na de aanval van zanger Perry Farrell op het podium op gitarist Dave Navarro... dropte Jane's Addiction op 18 september een zwijmelend nieuw nummer. De stemmige ballad True Love past stevig in de kenmerkende... dromerige balladmodus van de kort herenigde groep... met teksten die de eerste opwindende scheuten van passie beschrijven. Aan alle fans zeiden ze in een gezamenlijke verklaring... de band heeft de moeilijke beslissing genomen op wat tijd weg te nemen als groep... Dave, Steven en Eric gaven hun eigen commentaar op de situatie en schreven... Vanwege een aanhoudend gedragspatroon en de geestelijke gezondheidsproblemen van onze zanger Perry Farrell... zijn we tot de conclusie gekomen dat we geen andere keuze hebben dan de huidige Amerikaanse tournee te staken. Onze zorg voor zijn persoonlijke gezondheid en veiligheid en die van onszelf laat ons geen andere keuze. We hopen dat hij de hulp zal vinden die hij nodig heeft. We betreuren het ten zeerste dat we niet in staat zijn om onze fans die al kaartjes hebben gekocht te helpen... We zien geen oplossing die een veilige omgeving op het podium kan garanderen of die ons in staat stelt om elke avond een geweldig optreden te leveren. Onze harten zijn gebroken. Dave, Eric en Steven. ZFM, FM Californië afkomstige metalcore giganten Bleeding Through hadden op 17 september hun zojuist gedraaide nieuwe single Dead but so alive uitgebracht dat nu verkrijgbaar is bij Sharptone Records. In een reactie op het nummer zegt zanger Brandon Shipati... Dead But So Alive is een persoonlijker nummer voor mij. Ik vecht tegen bipolair zijn en het is iets waar ik in mijn leven heel eerlijk over ben. Dit nummer gaat over het dagelijkse leven en soms de lelijkheid van psychische aandoeningen. Er is een sterk ondersteuningssysteem om me heen nodig om dit leven te leiden. En ik heb mijn familie en een geweldige band om me heen die me het gevoel geven dat ik zo levend ben... terwijl ik me soms zo dood voel. De nieuwe single van Bleeding Through volgt op Our Brand is Chaos, dat eerder dit jaar werd uitgebracht en arriveert net voor de verwachte terugkeer van de band op het podium van Furnace Fest 2024 in Birmingham, Alabama op 4 oktober. En dat is al geweest natuurlijk. Het zinderende nummer is een voorproefje van wat er gaat komen van het aanstaande nog aan te kondigen volgende album van de band. In de vorige brand uitzending draaide ik de al draaide ik al de eerste single Just Too Much van Tremonti. Maar op 18 september deelde hij de tweede single... ...thepisch epische opener van hun zesde album The End Will Show Us How. Voorafgaand aan de volledige release van de plaat op 10 januari volgend jaar... ...via Nepal heeft de groep met frontman Mark Tremonti... ...de nieuwe single The Mother, The Earth and I onthuld. Die blijkbaar een van zijn favorieten van de LP is. In de hele mensheid heeft iedereen gevochten om zaken als macht, religie... ...en hun overtuigingen, zegt Marco over de betekenis achter het nummer. De ene kant gelooft dat het goed is en alle anderen hebben ongelijk. Waar je ook in gelooft, we behoren allemaal tot de aarde. Je kan altijd terugvallen op de schoonheid ervan.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 Do-metal band Follow The Sun heeft eveneens op 18 september... een nieuwe single uitgebracht van hun aankomende album Shining... dat op 18 oktober uitkomt. En fans kunnen nu de videoclip voor Melancholy streamen en bekijken. En Juha Rijvio reageert, reageert op het nieuwe nummer... Dit nummer gaat over hoe, hoe melancholie troostend, veilig en zelfs een prachtige plek kan zijn. Maar als het jouw god wordt, zal het je zeker doden. Miko Kotomeki voegt over Melancholie toe. Ik heb tegenwoordig gehoord dat mensen geweldige en pakkende nummers bangers noemen. Nou, dit is er echt een. Melancholie volgt op de release van de eerder uitgebrachte nummers en muziekvideo's voor het eerder nog gedraaide. Innocence was long forgotten and what have I become... In het eerste uur draaide ik nog de nieuwe single van de Nederlandse symfonische metalband Delane. Die ik normaliter bij Dutch Fury zou draaien. Maar in verband met de grote hoeveelheid beginnende talent dat ons landje rijk is, zal ik daar volgende week meer de nadruk op leggen. En hoor je de grotere namen in onze scene vanavond tussen de groot internationale namen. Zo ook de nieuwe single van de Nederlandse singer-songwriter Charlotte Wessels die aan een donkere en zware reis begonnen is... terwijl ze haar nieuwste single op 18 september had onthuld... van haar aankomende soloalbum The Obsession... dat sinds 20 september verkrijgbaar is via Nippon Records. Het nieuwe nummer, getiteld Oath to the West Wind... bevat krachtige zang van Alyssa Whiteglass, die we kennen van Arch Enemy... terwijl dit gezamenlijke meesterwerk de betoverende stijl van Charlotte... combineert met de sterke aanwezigheid van Alyssa... Charlotte zei het volgende over de nieuwe single. Ik ben blij om de vijfde single van The Obsession te presenteren. En mijn vijfde samenwerking met de onvergelijkbare Alessa White Glass. En veel van onze liedjes zijn geïnspireerd door of gebaseerd op klassieke poëzie. En Ode to the West Wind, ontleend aan het gelijknamige gedicht van Percy Shelley, is de nieuwste toevoeging aan deze thematische reis. Ik ben ongelooflijk enthousiast over de, hoe dit nummer is geëvolueerd. Door mijn samenwerking met de band en Alissa. Ik kan niet wachten om deze muur van geluid los te laten tijdens onze komende shows. En natuurlijk kan ik niet wachten tot jij dit nummer ervaart in de volledige context van The Obsession. En je ervaart hem nu bij Play It Loud Brand New. new MUZIEK like a The leaves a shade Shook from the tangled bars of heaven and ocean Angels rain and the lightning They are gray And the bluest of surface Of burning surface Oh, yeah, the black ZFM Zondwurz Dropkick Murphy hoorden we aansluitend met hun nieuwste single Sirens... dat de eerste hint is van een nieuw album... dat volgend jaar zal verschijnen. Gedefinieerd door een intense gitariff... en de kenmerkende hectische zang van frontman Ken Casey... is het nummer een commentaar op de groeiende sociale kloof in Amerika... waarvan Casey zegt dat deze de miljardairs in het land ten goede komt. Al bijna tien jaar is de verdeeldheid dieper, donkerder en lelijker geworden... waardoor families verdeeld zijn en vriendschappen beëindigd zijn... zei hij in een persbericht. Niemand geniet hier meer van dan de miljardairs die recordwinsten behalen op de arbeidersklasse. Ze vinden het geweldig als we onderling vechten. Omdat hun grootste angst is dat we samen achter hen aankomen. De echte vijand. Naast de single heeft de band een video gedeeld... die een eerbetoon is aan Subterranean Homesick Blues van Bob Dylan. En voor we alweer overgaan naar het laatste blokje... nieuwe september-releases van deze uitzending... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we deze week nog minder naartoe... qua concerten in Nederland? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Na 40 jaren van stoomwalsen, leververwoestende en ingewandstrekkende jaren in de naam van heavy metal, vertraagt de tankert biertrein niet. Precies op de tijd voor de festiviteiten rond hun 40ste verjaardag lieten onze meest favoriete Frankfurters Paulo's Dogs los. Hun 18e overalplaat en debuut voor het nieuwe label Amigos Reaper Entertainment. Opnieuw geproduceerd en opgenomen in Gernhard Studio Troisdorf samen met Martin Boegwalter. De kranen zijn gepolijst. De vrijbier vloeit en Tankert is uiteindelijk eind, terug bij waar ze goed in zijn. Vijf lange jaren na hun laatste studioalbum... Een ...waanzinnig slaan, een dorstig drinken... ...en op een slimme manier metal, humor en sarcastische sociale commentaar verweven... ...tot een grote rauwe bal van vermaak. En net zoals ze dat al die jaren geleden deden in een klaslokaal... ...waar ze bier dronken uit lege melkpakken. Iedereen groet, gegroet Tankert, allemaal hallo de dogs... De wereld is een betere plek als kapitaalkrachtige jongens... zoals zij aan de bar verwachten. Lokale helden op Obnoxious zijn de perfecte ondersteuning... voor Tankert. Trashband uit Arnhem... die zich kenmerkt door energieke riffs, verpletterende grooves... en melodieuze solo's. En sinds zijn oprichting in 2020 heeft het kwartet inspiratie gehaald... uit de hele scene van moderne metal tot klassieke rock. De zaal opent om 7 uur, na aanvang is half 8. Einde is om half 12. Tickets, de early birds, kosten 22,50... De normale tickets kosten 25 euro's en aan de deur 27,50. En Tankert en Obnoxious spelen natuurlijk in de Willem II en Arnhem op 12 oktober. En tot, uh, op 13 oktober komen twee grootheden van de melo melodische death metal naar mainstage in Den Bosch. Arch Enemy en N. En Flames hebben beide al aan heel de wereld laten zien hoe je een onvergetelijke show maakt. Maar in 2024 bundelden ze, ze hun krachten om een explosieve sound en avond neer te zetten. Ze nemen de ondertussen legendarische soilwork mee om het publiek op te warmen. Op 13 oktober spelen ze dus uh, in de mainstage in Den Bosch. De aanvang is om 6 uur, starttijd 7 uur, de tickets ...zijn nog beschikbaar voor 59 euro's. Een ultieme combinatie van melodi melodische folk metal en symfonische death metal... ...vind je op zondag 13 oktober in het patronaat. De Zwitserse band Morgarten staat dan namelijk samen met Neverus in onze stage 3. Morgarten blinkt uit in het geven van optredens... ...die de sfeer van historische veldslagen en riddelijke eer oproepen. Fans van bands als NC Ferm, en Windrose... ...zullen zich direct thuis voelen bij hun sound. Neverus met een snel groeiende reputatie binnen de symfonische death metal scene... Heeft in een korte periode opmerkelijke prestaties neergezet met optredens op grote festivals zoals Proc Power Europe en Brainstorm Festival kom het zien. En de kaartjes kosten 17,50. De deuren openen om half acht en de start is om acht uur. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de concerten van Diebeek. Maar no time to lose en gauw door naar het laatste blokje muziek van vanavond. En te beginnen met de Halo Effect. Het project met vijf voormalige leden van de Zweedse metalband Flames Bestaande uit gitaristen Jesper Strömblad en Niklas Engeling. Drummer Daniel Svensson en bassist Peter Ivers en zanger Michael Stanne. Die komen met hun tweede album ...album March of the Unheard. Op 10 januari van volgend jaar via Nuclear Blast Records. Op 25 september releaseerde de band hun eerste single van het album Detonate... ...dat een vrolijk nummer is dat melodieuze hoeks combineert met medogeloze energie. Begeleid door een, een spannende videoclip vormt Detonate het toneel... ...voor wat wederom een mijlpaal release beloofd te worden. Met een krachtige boodschap voor het ongehoorde. Break the Kettingen en van deze impasse voordat we tot ontploffing komen. Detonate hoor je nu als eerste met aansluitend de nieuwe single van zanger dichter songwriter beeldend kunstenaar naar Filmproducent, activist en auteur Serge Tankian, Die we natuurlijk kennen als zanger en tekstschrijver van de Grammy Award-winnende rockband System of Down. En Serge brang op, eh, bracht op 27 september zijn EP Foundations met nieuwe muziek wereldwijd uit via Gibson Records. En tevens heeft hij diezelfde dag een nieuwe videoclip voor het nummer Cartoon Bayer uitgebracht. Die begint met gedempte volklanken van Serge, die akoestische gitaar speelt, geleidelijk aan intenser wordt voordat hij explodeert in sonische en spirituele catharsis. Bedankt. Voor het luisteren vanavond. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe uitzending van Dutch Fury, met eveneens een maandoverzicht van september releases, uiteraard van eigen bodem. Maar voor nu wens ik iedereen een fijne resterende avond en mijn laatste woorden: horns up en stay metal. That's Cool. <laughs> I am fighter six feet under I am lover kung fu lover I am fighter six feet under. You see me after your potions. I see you across the oceans. We see us above these notions. They are us and we are them today. Na na na la, la, we're going home Na na I see you across the ocean. We see us above these notions They are us and we are them today I'm a liar, six feet under I'm a fighter, cartoon buyer